...bij een ongeluk met een hoogwerker in het Gelderse Oosterwol... ...gewonden. Volgens de politie is de hoogwerker omgevallen. De gewonden zaten in het bakje van de hoogwerker. En ook op de grond zijn mensen gewond geraakt. Op de plaats van het ongeluk zijn drie trauma-helikopters geland. Alle hulpdiensten uit de omgeving zijn ter plaatse of onderweg. Op Vliegveld Eindhoven is een vliegtuigenland met zeven kisten... met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MA-17. Dat zijn de laatste kisten die aankomen. De bergingsmissie in het rampgebied in Oost-Oekraïne is afgerond. Op de luchthaven worden de kisten, net als bij vorige aankomsten... met een plechtige ceremonie ontvangen. Er zijn 327 nabestaanden bij de ceremonie. Ook minister van de Steur van Veiligheid en Justitie is erbij. Vanochtend was er ook een ceremonie in Garkov, waar het vliegtuig vertrok. De Britse schrijfster Ruth Randle is overleden. Randle gooide op in Londen en werkte eerst als journalist. Ze schreef in 50 jaar tijd tientallen psychologische misdaadromans. In haar werk speelde actualiteit en sociale veranderingen een grote rol. Randall ontving vele prijzen en ze werd in Groot-Brittannië in de adelstand verheven. Ze werd een paar maanden geleden getroffen door een broerte. Sindsdien was haar kritiek, haar toestand kritiek. Ruth Randle was 85 jaar. Het weer, flink wat zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het is 10 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Ook morgen af en toe regen bij 13 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht bij Knopert Muidenberg. Dat komt door werkzaamheden. Onderijden kan via Almere over de A6 en de A27. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. G -G Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zoveel meegemaakt, de wereld onder je voeten vandaan, verslagen, verloren. Familie om je heen, allemaal bij elkaar, hand in hand in deze moeilijke tijden. I'm Zo zit uh, hard mee te klappen. Welkom terug bij het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En dit uur uh, zal weer bomvol zitten met de volgende items. Allereerst luisteraars gaan we straks natuurlijk weer live schakelen met uh, John Lemmens. Die ligt nu zonder stropdas. <laughs> uh, en Jas. Die live verslag doet van de wedstrijd Koninklijke HFC 1 tegen Zandvoort 1. Uh, dan schakelen we rond, rond de klok van tien over vier, kwart over vier. Tegen het eind van de eerste tweede helft weer live over. En inmiddels is de tussenstand 1 tegen 1. Dus KHFC zal toch proberen die winsten naar zich toe te trekken... omdat ze dan periode-kampioen zijn. En anders ja, blijft het nog even sukkelen. Zandvoort is al een keer periodekampioen geweest... dus die spelen al sowieso na competitie. Uh, verder hebben we natuurlijk de vaste items rond de klok van half vijf. hebben het dier van de week en die het naar de naam Clooney. En het gedicht van de week uh, om kwart voor vijf uh, is een serieus gedicht... en staat in het teken van 4 mei aanstaande maandag. Als we er nog tijd hebben, hebben we natuurlijk ook Sport Kort. En ik, heb, ik kan nu vast de uitslag mededelen van Veteranen 1 tegen HBC, Veteranen 2. Die uitslag was gisteren al bekend, Mo. Ja, je ging nog even uitleggen ja. zo precies hoe het zit. Ja, die uitslag is 4 tegen 1. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Wellicht dat we nog even tijd hebben voor ander sportnieuws. Een update van de Volvo Ocean Race Golf. Maar we kijken gewoon even hoe dat met de tijd zit. En natuurlijk veel muziek. En dat gaan we doen met Bobby Brown.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 Brown hoorde je en dit was Raccoon met Oceaan. Prachtige nummer uh, van hem. Zo direct heb ik een uh, speciaal nummer klaarstaan. Uh, daar gaat Albert-Jan uh, natuurlijk alles over vertellen. Maar wij gaan weer snel naar de voetbalvelden. Want daar is uh, John Lemmers nog steeds aanwezig. Zandvoort tegen het Koninklijk HFC. Hoe is, het? Uh, ja, hoe is de stand van zaken nu in de tweede helft ondertussen, John? Nou, de stand van zaken is dat het uh, 2-1 is geworden. Oh, voor? Eh... Uh, te horen, ja, en uh, ja. Ja, ik moet je zeggen, de hele wedstrijd, en zeker ook de tweede helft, heeft Zandvoort gedomineerd, dit was slordige, slordige uh, ja, te veel verdedigers uh, weg bij, uh, bij de keeper, en de keeper die te weinig, uh, te laat reageerde, dus ze, ze gaven hun gelijkspel uit handen, en uh, ja, Zandvoort pakte weer op, en, en ze zijn weer gewoon dominant op, op het veld. En ze lopen wel zo nu dan te klooien, zoals we het uh, een beetje plat kunnen zeggen. Maar uh, we, we domineren, maar ja, niet met doelpunten. Nee, even voor de luisteraars. Het is 2-1 voor ja, Koninklijke. Oh, oh, weer bijna. Ja? Het is 2-1 voor De Koninklijke. Ja, het is 2-1 voor De Koninklijke. En nu was het weer bijna 2-2. Het was net ook een fantastische aanval van uh, die A-junior. Uh, van Sidney van der Kerkhoff, die in één e keer op zijn slag kwam ja nou, ook een schitterende redding van de, van de keeper was. Want als die goal erin had gegaan, nou, die had echt de goal van uh, dit jaar geweest. Zo mooi, zo in één keer. Maar ja, helaas, de keeper was sterker uh, dan de snelheid van de bal, dus hij kon hem keren. En het is nu nog, uh, neem nog even mee een corner. Bijna heel Zandvoort staat uh, voor de goal. En ja, nou en moeten ze allemaal met z'n heel allemaal terug. Want, uh, maar dat, dat redt die man niet alleen. Nee, even kijken. Ja, hij wordt weggegeven en ingooi voor de Koninklijke AFC. Nee, ik denk dat het uh, nog een paar minuten is en dan is het gebeurd. En dan is uh, de kans dat de uh, AFC naar die periode die grijpt, uh, grijpt groter. Het is nog niet definitief, maar uh, die kans is vele malen groter... Maar ja, dan, en, uh, dan komen ze elkaar ja, nog een keer tegen straks, bij de na Nee, nee, we komen oh. elkaar niet meer tegen, want ze gaan allebei een andere pool in. Dus uh, nee, dat is zeker, je komt er nooit één tegen uit je eigen okay. uh, klasse die uh, zeg maar, in na Want je speelt promotie, degradatie en je speelt dus tegen oh, ja. uh, teams die hm. lager staan dan, uh, de althans, die uh, nou, uh, na-competitie moeten spelen... Van, uh, van, de, Andere boel. Ja, van, de, ...van de tweede klasse, zeg maar. Ja, ja, okay. En uh, Jong-Holland is dat, is dat er een van. En je uh, heen gaat aan de bekende van ons in de tweede klasse. We hebben jaren tegen aangespeeld gespeeld. En uh, die zit in de na-competitie. Jong-Holland, uh, die is voorjaar gepromoveerd van de derde naar de tweede klasse. Die kennen we niet, althans zijn we er nooit tegen voetbal. Dat is wel kans dat we die gaan treffen in de eerste wedstrijd naar de na-competitie. En of dat eerst thuis of uit is, je moet er twee tegen spelen. En vervolgens speel je er dan weer één. Maar even een andere vraag, uh, John. Uh, acht jij zandvoort 1 rijp voor promotie? Maar het is 2-2! Oké. Okay. <laughs> ja, het is 2-2. Patrick van Oort. Ja, Patrick van Oort maakte 2-2. Schitterende kopbal. Keeper was kansloos. Het is een terechte... Eigenlijk een onterechte stand, want twee, eh, winst voor Zandvoort zou veel terechter te zijn. Maar goed, dit is een terechte stand zeker, 2-2 op dit moment. Dus die hebben je nog mooi in de uitzending mee ja. Voor dezelfde prijs, we, we rekenen er niks voor, meer voor bij je. Nee, wij, wij schakelen altijd naar jou als er gescoord wordt. Maar uh, John, John, even een vraagje. Acht jij Zandvoort uh, rijp voor uh, promotie? Ja, ja, ja, ja, we hebben hier niks te zoeken. <lacht> <lacht> ja, Dat is da da da da duidelijk. <lacht> Ja. Oké, okay, John. We hebben hier echt niks te zoeken. We, we moeten heel snel weer terug naar die tweede klas. Oké, okay, John. Bedankt voor je verslaggeving voor deze uitwedstrijd van ja. uh, Zandvoort. Uh, uh, niets meer aan de orde zijn. Dus sluiten we de vergadering. Bedankt voor, uh, bedankt voor je verslaggeving. Ik je nog even ja, maar ik deel nog even mee de voor de Zandvoorters. Dus die zitten pluis luisteren. volgende week de laatste wedstrijd... voor Zandvoort tegen de Meren in eigen huis. Dus uh, nou, dat kan een hele leuke wedstrijd nog worden. Top. Mooie afsluiter van het seizoen. John, nogmaals okay. namens, namens ons hier in de studio... hartelijk dank voor je bijdrage. En uh, wellicht tot de volgende keer. Oké, okay, en de goede luisteraars thuis. Doe deze. Dankjewel, John. 2-2 okay. dus uh, op de velden. Van uh, Zandvoort uh, tegen het uh, Koninklijk HFC. Wij gaan naar mooie muziek toe. Dit is uh, John, Ben E. met Stand By Me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 As you stand, stand by Dat zegt ook niks zelf. Ja, nee, nee, nee. Ik denk, kijk wat er gebeurt. Ja, nou ja, een beetje een, beetje een aanleiding. Want ja. uh, de zanger van dit nummer, Benny King, is uh, vandaag overleden. R&B, dus een soulzanger, Benny King, vooral bekend... door zijn dit klassieke nummer, Stand By Me... ...is op 76-jarige leeftijd overleden. King werd met dit nummer wereldberoemd in 1961. Dat nummer werd weer opnieuw een succes... ...naar de gelijknamige film met River Phoenix in 1986. Het werd in 2007 ook gesampeld in Beautiful Girls van Sean Kingston. En wanneer kan u Ben E. King weer horen? Dan is het bruggetje naar de ZFM Soul Motown Night van volgende week. Want dan, ja. Ja, dan is het weer tijd voor ZFM In De Nacht. Of anders gezegd, de nacht van ZFM. Want zijn al nou meerdere edities geweest, hè? Ja, ja, ja, we hebben, we hebben al drie, drie edities gehad. En de nacht van ZFM live, aanstaande nacht van donderdag op vrijdag... van 7 op 8 mei, van 12 uur s'nachts tot 7 uur s morgens Zeven uur lang de beste Soul Motown live bij ZFM vanuit de studio. Gepresenteerd door onze collega Willem Bruist. En het is dus uh, ja, de, de vierde in volgorde. Zeven uur lang live muziek van donderdagnacht op vrijdagmorgen tot vrijdagmorgen. Zeven uur lang de beste Soul en Motown. En hij heeft al uh, het hele jaar verder volgepland. Want niet alleen op, in mei, dus, dus de, de nacht van Soul en Motown. Maar in juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. <laughs> zijn er ook weer Soul uh, muzieknachten. En wilt u het volledige programma daarvan zien? Nogmaals, het is live vanuit de studio. Uh, op, hij heeft een eigen website. Willem Bruist. Zandvoort Bruist. En dan, ga je, dan klik je het kopje aan van uh, ZFM. En daar staat het volledige nachtprogramma voor ZFM voor dit jaar. Uh, staat daarin vermeld. Nee, dus echte soul- en motown-liefhebbers. Zet het in uw agenda. Dus slaap even voor, zou ik zeggen. En dan zeven uur lang De Beste Soul en Motown live op CFM... in de nacht van 7 op 8 mei, van 12 uur s'nacht tot 7 uur morgens. En u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om verzoekjes... dan wel suggesties live in de uitzending mee te sturen. Het kan via Facebook, het kan via de website. En Willem Bruist zal ongetwijfeld dit soort muziek voor u gaan draaien. Dus zet het in uw agenda 7, in de nacht van 7 op 8 mei. Live CFM van 12 uur s nacht tot 7 uur s morgens. De beste Soul en Motown gepresenteerd en samengesteld door onze collega Willem Broost. En geloof je nou niet dat hij live zit? Ga dan gewoon even naar cfm-live.nl. En dan kan je het op de webcams zien dat hij er daadwerkelijk zit. Wij gaan nu luisteren naar de nummer 1 die op dit moment in de Breakdown staat. Dat is Major Lazer met Lina vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ja, dat is inderdaad. Tussen 3 en 5 iedere vrijdag. En dan hoor je deze hits. En ook deze van Robin Schulz. Headlines. Oh. I don't know why you're chasing all the headlines. Oh. Cause you always trying to get ahead of life. vrijdag plus tussen 3 en 5 hoor je de top 40 van Europa. Maar heb je nou afgelopen vrijdag gemist? Geen probleem, vanavond om 7 uur gaat hij gewoon herhaald worden. Tussen 7 en 9. Hier op ZFM Zandvoort, je hoorde Robin Schulz. En het is uh, precies half 5. En dat, uh, he, met dit programma bent u gewend van de vaste boys: dat er dan het dier van de week komt. En dat is niemand minder dan George. En broer van George. Nou, de broer van George. Broer van George. Broer van George. Okay. En hij luistert naar de naam, heel juist, Clooney. Wat een blije en lieve hond is Clooney. Hij is bovendien een hele actieve hond die veel beweging nodig heeft. Hij is zeven jaar en is altijd in voor een wandeling of een beetje gekkigheid. Zwemmen, met een bal spelen en natuurlijk knuffelen zijn dingen die hij graag doet. Clooney is afgestaan omdat het niet zo goed samenging met het kleinkind. Hij kan goed opschieten met katten en andere kleine huisdieren... maar kan wel fel reageren op andere honden... Meestal bij reuwen. Hij kan alleen zijn, maar is wel waaks. Verder kent hij de basiscommandos en luistert hij erg goed. Clooney is een leuke hond voor een actieve en duidelijke baas. Bent u dat? Kom dan snel bij hem op bezoek. En Clooney verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenbeland. Kees 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571, -3888. 571 -3888. Of kijk ook even op de website wwwdierenthuis Want ook Clooney verdient een thuis. Ik je niet wil zoenen of dat ik vies van je ben.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 Een meisje. Thuis. Nu loopt ze naar de garden op. Dit zou een kans kunnen zijn om te ontsnappen aan haar boden. Maar ze komt al weer terug en zit hij alles is van mij. Sorry, lieve schat, ik heb een meisje thuis, een meisje thuis. Die zou niet willen dat ik jou loop. Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis. En die zou er zo van weten. Ja, zo van weten. Ik heb een meisje thuis. Ik wil niet willen dat ik jou doe. Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis. Daar wil ik met een schoon geweten weer naartoe. Weet je wat het is, baby? Ik kan er niks aan doen. Iemand was je voor. Je bent te laat. Sorry, je bent te laat. Iemand was je voor. Hey. He. Veel te laat. Jij bent veel te Kom Iemand was je voor. Luister, jij bent veel te laat. Veel te laat. veel te laat. Jij bent veel te laat. Iemand was je voor. Sorry, lieve schat, ik heb een meisje 25 jaar. Singles van Stella Sur, onze Belgische, zuidelijke België. Nou, Noord-België moet ik zeggen. Uh, artiest, zangeres. Uh, laatst is ze met een hele mooie plaat uh, uitgekomen, weer alone. Waardoor uh, ze na twee jaar uh, schitterde van afwezigheid weer helemaal in is. Um, even over de klok van half vijf ondertussen. Zeven minuten over half vijf om precies te zijn. En uh, we schakelen over naar Studio 13. En daar zit uh, onze sportverslaggever uh, Albert Jan... Ja, we gaan uh, sport kort. Andere sport kort. Allereerst golf, Amerika. Joost Luiten. En daarvoor gaan we naar San Francisco. Joost Luiten heeft ondanks een overwinning... toch de classic matchplay moeten verlaten. De 29-jarige Blijswijker won weliswaar zijn laatste groepswedstrijd... tegen de Fransman Alexander Levy. Maar Luiten kreeg geen hulp van de Kevin na de Japaner. Want die won ook, dus die gaat door. Want die is poolwinnaar geworden. De Amerikaan moest buigen voor de Amerikaanse golfer... Hideki Matsuyama die met zijn derde overwinning als groepswinnaar doorging naar de achtste finale. Daarin speelt Matsuyama tegen de nummer één van de wereld, Rory McIlroy uit Noord-Ierland. Luiten was het toernooi met 64 geslagen, de beste golven van de wereld begonnen... met een overwinning uh, op na. Al besliste hij de partij pas in de verlenging op de extra negentiende hol. De Blijswijker, die 44 e staat op de mondiale ranglijst moest daarmee, daarna zijn meerdere erkennen in Matsuyama. De Japaner maakte tijdens de laatste speelronde geen fout... waardoor Luiten werd uitgeschakeld voor de hoofdprijs... van maar liefst anderhalf miljoen dollar. We gaan zeilen en wel de Volvo Ocean Race. Ze zijn momenteel op, op weg van, uh, van Brazilië naar uh, uh, Amerika... En Team Brunel lag afgelopen week aan kop. Maar Brunel spiest een vis en raakt de leiding kwijt. Team Brunel is door een aanvaring met een grote vis... de koppositie kwijtgeraakt in de zesde etappe van de Volvo Ocean Race. De Nederlandse boot viel terug naar de vierde plaats. En ik kan u mededelen dat die inmiddels weer op de tweede plaats liggen. Oh. De etappe voert de vloot van, Brazilië, van het Brazili Braziliaanse Italia... over de Atlantische Oceaan naar het Amerikaanse Newport. Worden in één keer een doffe klap en zagen direct de snelheid teruglopen, meldde reporter Stefan Koppers vanaf de boot. Tevens lukte het haast niet meer om de boot op koers te houden. Na een korte inspectie bleek een van de twee roeren een grote vis gespiest te hebben. Het roer en de boot zijn verder niet beschadigd, zodat Brunel zonder de reis naar Newport kan vervolgen. De zes boten liggen dicht bij elkaar. Abu Dhabi Erosion Team nam op dat moment de leiding. En uh, de finish in Nieuwpoort is naar verwachting op 6 mei. En ze hebben in ieder geval wat lekkers te eten. Uh, en hebben... <laughs> <laughs> last but not least de loting voor de Champions League. Bayern München start, uh, sluit stuit in de halve finale van de Champions League volgende week op Barcelona. De Duitse en de Spaanse topclub werden uh, afgelopen vrijdag bij de loting door de halve eindstrijd in het Zwitserse Nyon Lyon aan elkaar gekoppeld. Bayern speelt eerst uit. Bayern en Barcelona stonden in 2013 ook tegenover elkaar in de halve finale. Toen won Bayern over twee duels met de indrukwekkende cijfers van 7-0... waarna in de finale Borussia Dortmund werd geklopt. Maar helaas, Robben zal daar niet bij zijn. De andere halve finale gaat tussen Juventus en Real Madrid. De regerend landskampioen van Italië speelt eerst thuis. De laatste keer dat Juventus de halve finale bereikte was in 2003. De club uit Turijn werd ook toen door Real gekoppeld... en schakelde de Spanjaarden uit... Dus nogmaals, volgende week weer Champions League. Kwart uh, halve finales. Eerste wedstrijd. En tot zover het sport in het kort. En met de muziek gaan we weer verder. En we blijven bij België, maar dit keer zuidelijk met Stromae. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 Stromai met een Het is bijna kwart voor vijf en het gaan we ons opmaken voor het gedicht. Maar dit eerst, dit is ZFM. ZFM al 25 jaar een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Versterd prison on Sunday, the 11th of February at about 3 pm. Al 25 jaar, ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Gaan we eerst nog uh, luisteren naar een prachtig nummer. Om alvast in de gevoelige stemming te komen voor het gedicht. Dit is Wiskaliva samen met Charlie Putt van de film Fast and Furious 7. See you again. It's been...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 De nagedachtenis nagedachten van uh, de overleden, de jong overleden Paul Walker. Heeft Van uh, Diesel toen tijdens de MTV Awards uh, nog een stuk van dit nummer gezongen. En dit is natuurlijk de soundtrack van uh, Fast and Furious 7. Wis Kaliva. En je hoort het al, we gaan ons uh, opmaken voor het gedicht van de week. En dit keer uh, zal Albert-Jan Vos... Presenteer nu. Het gaat over 4 mei. 4 mei. Toen, op die middag, 70 jaar geleden, minus twee dagen. De willekeur van een verslagen vijand. De vrijheid van mensen op de dam. Aan Flarden schoot, werd de bevrijding alsnog een tragedie voor wie er achterbleven alsnog met hun dood. Nu op de avond, zeventig jaar na toen, gaan wij nog steeds bevrijd met ingehouden pas. Op weg naar hun, in steen steengegriefde namen, de tijd vooruit. Leggen de krans, de bloemen onder de vlag halfstok. Terwijl de dorpskapel het volkslied blaast. En morgen? Vraagteken. Mooi gedicht weer geschreven en gepresenteerd door Albert-Jan Vos. Helemaal in de stijl van 4 mei, de dag dat deze uitzending zal herhaald worden. Oh. Verzoeknummer van de gedichtenschrijver himself, Albert-Jan Proko Haram... is dit met The Wither Shade of Pill. Een live versie natuurlijk. Zoals je hoort... Het of heel prachtige nummer van uh, Proko Haram. Deze versie echter, duurt uh, zo lang dat ik hem uh, niet helemaal kan uitdraaien, helaas. Maar het is altijd mogelijk om hem uh, op te zoeken of uh, de LP erbij te pakken of wat dan ook. Uh, en dan kan je hem nog eens een keer gaan beluisteren. Ondertussen uh, is er een bericht binnengekomen die wij graag met jullie moeten delen. Albert-Jan. Ja, een bericht van BurgerNet. Grote zoektocht naar twee vermiste vrouwen rond de 80 in Zandvoort... Twee vrouwen van 80 jaar worden vermist bij het strand van Zandvoort... dat meldde de politie. De vrouwen zijn voor het laatst gezien om half twee bij de zeeweg... waar ze zijn afgezet door hun zoon. Die zou de twee om half drie weer ophalen op de boulevard... maar ze zijn nooit komen opdagen. Onder meer de reddingsbrigade van Zandvoort zoekt mee naar de twee dames. Een van hen heeft een rollator en draagt een blauwe jas. De ander heeft een bruine jas aan. Wie iets gezien heeft, of vermoeden heeft iets gezien te hebben... wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie. Oké, okay, dankjewel. Uh, tot zover het Burgernet berichten. Ik moet, uh, ik moet zeggen, laatste tijd veel, vaak Burgernet berichten. Uh, gisteren bijvoorbeeld voor uh, iemand die vermist was in Heemstede. Eergisteren ook iemand vermist. En uh, tot op heden worden ze wel iedere keer gevonden. Dus top dat iedereen zich heeft aangemeld voor Burgernet. Goed. robert oh, jan Het zit er bijna op, hè? Het zit er weer op. Drie uur zandvoort op zaterdag. Het is over. Ja, en wat uh, vond je ervan, uh, nou, nou ja, ik vind, ik vind het heel erg win om aan deze kant te staan tijdens dit programma. Ik vond het leuk om met jou uh, ja, eindelijk was... voor het eerst na 15 jaar tijd... Uh, een programma te mogen presenteren. Ja, dat hebben we ook dan met plezier voor u gedaan. Goed, uh, morgen zand Zandvoort op zondag gepresenteerd... en samengesteld door onze collega Andor Zandbergen. En ik zou zeggen, uh, wij wensen u allen nog een fijne zonnige zaterdagavond. En blijft u vooral aan de radio gekluisterd... want tussen vijf en zeven en we hebben we onze nieuwe collega... En uh, die gaat uh, Entertainment for You live presenteren... vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Jeff, heel veel plezier. Dank je wel. Oké. Okay. En tussen 7 en 9 de herhaling van de Euro Breakdown... de top 40 van Europa. mis hem niet natuurlijk. En uh, volgende week uh, zullen wij hier weer gewoon zijn, toch? Denk ja, ik in ieder geval jij, ik niet. Nou uh, ja, jij uh, ja niet. We gaan het meemaken. We zien, we zien wel. Nou, dat is saai. Hey bedankt oh, voor het luisteren. Wacht even, hou. Oh. Ja, uh, er komt net bericht binnen. Goed nieuws: de vermiste bejaarde vrouwen met rollator zijn in goede gezondheid aangetroffen. Fijn, dankjewel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei! doei. <middels>